Into the steeple Of beautiful people Where there's only one kind So hush not, child Supreme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 Consumenten die zonder recept van een arts via internet medicijnen kopen... lopen grote gezondheidsrisico's en financiële risico's. Vaak wijkt de dosering van de werkzame stof sterk af... en soms zijn de geneesmiddelen vervuild met stoffen die er niet in thuis horen. Betaalde bestellingen worden lang niet altijd afgeleverd. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond... in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid en het RIVM. De bond deed 82 bestellingen bij verschillende buitenlandse websites... waarvan er 35 nooit zijn geleverd. Het goederenvervoer van en naar Rotterdam, de Rotterdamse haven... is nog dagenlang gestremd door het treinongeluk van gisteravond. Bij Barendrecht botsten twee goederentreinen frontaal op elkaar. Eén machinist kwam wij om het leven. De andere machinist raakte zwaar gewond. Het personenvervoer tussen Dordrecht en Rotterdam is vanochtend weer op gang gekomen. Maar reizigers moeten nog wel rekening houden met vertraging. Het opruimen van de ravage na het ongeluk gaat waarschijnlijk nog zo'n vijf dagen duren. Bij een grote verkeerscontrole in Noord-Brabant en Zeeland zijn gisteravond 42 mensen aangehouden. De meeste waren drugstoeristen. De controle was bedoeld als waarschuwing aan Belgische drugsgebruikers om niet naar Nederland te komen om wiet te kopen. Er is de eerste grote verkeerscontrole na de sluiting van de koffieshops in Bergen-op-Zoom en Roosendaal. Het weer zonnig, al zijn er ook wat wolken in het noorden. Het blijft overal droog. Middagtemperatuur rond 20 graden.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, Zee. Zee, Zandvoort, een zomerhit. Zomer ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu de Muziekboulevard. 6.9 is Zon, Zee, Zandvoort en Blomme Zomerhits.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 Uw stem horen.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 You spin, I'll follow you until Try. Zandvoort, vroege zomer ja. op CFM.